ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Turkse premier Erdogan heeft tien ministers vervangen vanwege een corruptieschandaal. Ze zouden onder meer betrokken zijn bij illegale geldtransacties met Iran en bij omkoping in de bouw. Een van hen zegt dat Erdogan zelf ook moet opstappen omdat hij van veel zaken op de hoogte was. In Istanbul en andere Turkse steden is tegen de corruptie in de regering gedemonstreerd.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 Bij twee bomaanslagen op christelijke doelen in Bagdad zijn op eerste kerstdag zeker 49 doden gevallen. Dat is veel meer dan aanvankelijk werd gemeld. De eerste bom ontplofte op een kerstmarkt in een christelijke wijk van de Iraakse hoofdstad. Een paar minuten later ontplofte een auto met explosieven voor de Mariakerk, juist toen de kerkgangers naar buiten kwamen. In Sint-Niklaas in België is 120.000 euro gevonden van de Albanese maffia. Het geld lag in een lokker in een winkelcentrum en was van een Albanese die een dag eerder was opgepakt. Zijn vrouw had het geld in het winkelcentrum verstopt en wist waarschijnlijk niet dat de lokker om 10 uur s'avonds automatisch open zou gaan. Later bleek dat ze ook nog een ton had verstopt in een bankkluis. In Argentinië zijn meer dan 60 zwemmers gewond geraakt bij een aanval door piranha's. De vleesetende vissen sloegen toe in een rivier in de stad Rosario. Veel mensen hadden wonden aan hun handen en voeten en soms waren er letterlijk stukjes vlees weggehapt. Normaal gesproken eten piranha's andere vissen en fruit dat in de rivier is gevallen. Alleen bij voedselschaarste kunnen ze mensen aanvallen. Het weer, veel bewolking, maar ook af en toe zon. In het zuidwesten kans op een bui, het wordt zes of zeven graden. Dit was het en anyway.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 I'm cool. I'm yeah. Thank you.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 Christ. here's the Spice Girls merchandise, got Christmas spirit without a doubt, I rob Santa while he's out, I don't care if floods are leaping, I'll take a gap to the back while they are sleeping, I'll make sure that they won't be breathing, I believe in Christmas, what do you believe in, I <laughs> just een gezellige tijd aan het eind van het jaar. FM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een heel fijne vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. How I win.